9 uur, Martijn Eijhuis met het NOS-journaal. De Surinaamse politie doet op zekere acht plaatsen in Paramaribo huiszoeking. op verzoek van het Nederlandse landelijk pakket. Het pakket doet onderzoek naar een internationaal opererende drugsbende. Bij de invallen in Suriname zijn leden van de Nationale Recherche en het Nederlandse OOM aanwezig. Sinds deze Bouterse president is, leken de contacten tussen politie en justitie in Suriname en Nederland bevroren. Nu wordt er dus toch samengewerkt. De hoofdverdachte in het onderzoek is de 43-jarige Surinamer Piet W., die in Nederland woont. Het Amerikaanse Korps Mariniers heeft een marinier ontslagen... omdat hij kritiek uitte op president Obama. Op Facebook maakte de man zijn bevelhebber uit voor lafaard en zei niet voor hem te zullen salueren. Als marinier zeg ik Obama kan me wat, ik zal geen bevel van hem accepteren... schreef de 26-jarige Gary Stein op internet. Ook noemde hij de president een binnenlandse vijand en photoshopte hij Obama's gezicht op een poster van de film Jackass. Een burgerrechtenorganisatie zegt dat de opmerkingen van Stein... onder de vrijheid van meningsuiting vallen. Maar het leger houdt vast aan de regel dat militairen... geen politieke uitspraken mogen doen. De VVD houdt vast aan de 3 norm als het gaat om een nieuw bezuinigingspakket. Als de partijen in de Tweede Kamer met hun bezuinigingspakket... zich daar niet aan houden, dan doet de VVD niet mee. Dat melden bronnen rond de VVD-fractie. Minister De Jager van Financiën zal de hele dag in de Tweede Kamer aan het werk... om samen met fractievoorzitters van D66, ChristenUnie en GroenLinks... tot een akkoord te komen over een bezuinigingspakket. Ook de PvdA en de SP denken erover om delen van het plan te steunen. Het weer, buien en een kleine kans op onweer. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog en zonnige periode, later weer buien. Maximum temperatuur 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Als u net inschakelt en u vraagt zich af of u wat heeft gemist. Ja, heel veel. Bar Stigler en Jeroen Elsov. Twee doelpunten van Cristiano Ronaldo. In één kwartier hebben Real Madrid op een comfortabele 2-0 voorsprong gezet. In een spektakelstuk van de eerste orde. Met kansen voorbij na de benutte strafschop van Ronaldo in de zesde minuut. Robber kreeg de grootste, maar miste voor leeg doel. Daarna nog wat kansen. Maar Ronaldo strafte een fout in de defensie van Bayern. Genadeloos af door de bal achter Noyer te schuiven. Laam stond te slapen. En Ronaldo doet eigenlijk wat Messi gisteren na liet scoren en scherp zijn. In deze ozo zo belangrijke halve finale 2-0. En Bayern moet in ieder geval één doelpunt maken om tot verlenging te komen. En eigenlijk ook natuurlijk meer om verder te komen dan deze halve finale. Zo is het. En uh, Bayern zal zich wat moeten herpakken. Hoewel het dus zeg maar, tussen de twee goals van Madrid in heel behoorlijk voetbalde. Dus ook de kansen kreeg. Maar nu toch wel uh, behoorlijk zal zijn aangeslagen. Het goede nieuws is dat ze dus nog wel de tijd hebben om daar enigszins wat te herstellen. Want we hebben pas 18 minuten gespeeld. Robben aan de bal. Vanaf de rechterkant zoekt Marcelo op. Draait naar binnen. Punt van het strafstopgebied. Robben geven kan. Hij wacht te lang en wordt dan door Marcelo voor de bal gezet. Nou is meteen Cristiano Ronaldo weg, maar is de paas door Laam onderschept. Dat is heel nuttig hoor van Laam die er met zijn hoofd nog net tussen zit. Anders is Cristiano Ronaldo echt weg. En kan hij in 18 minuten tijd op jacht naar zijn derde goal. Dat zou wat veel van het goede wellicht zijn. Terwijl Real wel nu de bal er heeft. Na de ingooi, die Maria aan het werk is aan de rechterkant van het veld. Loopt nu richting de as. Loopt over de as op volle snelheid. Loopt er twee van de Duitsers voorbij. Komt dan aan de linkerkant van het veld de derde tegen. Dat is Alaba. Die duwt hem eigenlijk weer naar buiten toe. Zo houdt Real wel balbezit. Maar is de vaart er even uit nog altijd de Di Maria. Aziel komt kruisen, dan komt er een voorzet die komt naar Cristiano Ronaldo. Toen die staat aan de andere kant van het veld wil met de borst de bal op Aziel breed leggen. Dat was leuk geweest als het zou zijn gelukt, maar het lukte niet. 56 doelpunten voor Cristiano Ronaldo in 51 wedstrijden dit seizoen. En dan hebben we in de interlands nog niet meegeteld. Dat zijn er heel wat. 2-0 dus voor Real Madrid. Bayern in een hoog tempo nog altijd deze wedstrijd. Valt aan en Bayern krijgt weer een hoekschop. Een geeft... dingetje, ik ga ook niet weer over mijn buurjongetje be te beginnen. Want die is nog benaderd door een televisieprogramma. Na onze opmerkingen van de afgelopen week. Moet je het hey, toch goals. even uitleggen voor de mensen die dat vorige week niet hebben. Ik heb een buurjongetje ja, doe ik het toch weer, die 100 goals <laughs> gemaakt heeft. Maar het jochie is 5. Maar dat vonden mensen blijkbaar de moeite waard. Okay. Hoekschop voor Bayern. Benieuwd hoeveel televisieprogramma's er nu gaan bellen in de 20 e minuut. En daar is toch de kans. Weer een kans voor Bayern Dat de bal maar niet tussen de palen krijgt. Nu bij de tweede palen toch redelijk vrije kopkans voor Boateng. Bal is daar nog niet weg. Nu wel. Jonge jonge. Die Duitsers laten toch wel kansen liggen in het eerste deel van deze eerste helft. 2-0 voor Real Madrid. Maar het is toch een vertekend beeld. Want je zou zeggen 2-0 na bijna 20 minuten dan overheerst... Real Madrid dan is Real Madrid dominant maar niets is minder waar Bayern doet het gewoon hartstikke goed al in het vergeet de ballen in te koppen nu was het bij de tweede paal toch een kans was dat Badstuber die kopte je zeker ja, hij kopt de bal eigenlijk breed waar hij misschien voor eigen succes had moeten gaan. Nu kan in het midden uiteindelijk Kedira weghalen. Met hulp van Xabi Alonso. Ja, foute keuze. Hij moet gewoon de bal in de korte hoek koppen. Maar wilde een medespeler bedienen, dat was niet het slimst. Terwijl Xabi Alonso nu paas dat Benzema. die van de bal wordt gezet door dezelfde Batsouwe. En dan kan Ribery weg als ze tegenstander Kedira uitglijdt. Maar dan speelt ook Ribery de bal net te ver van zich uit. En is hij hem weer kwijt. Ronaldo weer aan de andere kant van het veld. Zo blijft het tempo in de wedstrijd onverminderd hoog. Kan Kan Kedira de bal ontvangen en doorgeven aan de rechterkant van het veld? Zelf loopt hij door de Duitse. De man aan de bal is uh, Di Maria. Die levert dan in bij Bad Stube. En zo nemen de Duitsers dan weer over. De tijd vliegt voorbij. 21 e minuut. 2-0. Gezien de kansenverhouding is dat inderdaad zwaar overtrokken. Dat betekent dat Real ook zeker weet dat de buit niet zomaar binnen is. Nog terwijl Gomez nu loopt en aanlegt en schiet. En maar net na schiet. Casillas ziet dat van ruime afstand gebeuren. meter of meter. En denk ik denk ook vrij snel in de gaten dat het wel goed afloopt. Maar Pepe geeft nogmaals aan dat zijn collega's dat het allemaal wel wat dichter bij elkaar mag staan. Want dat er nog wel wat gaten vallen zo hier en daar. Ja, wat dat betreft uh, mag uh, Real een beetje kijken naar wat Chelsea gisteren deed als het gaat over compact voetballen. En Bayern blijft toch gewoon in de wedstrijd. Ik zou nog niet durven zeggen nu met deze 2-0 Het is nee, gebeurd, nee, nee, nee. zeker, zeker niet uh, als je naar het spelbeeld kijkt. En je weet wat uh, Bayern kan... Je weet wat het verleden is van die club als het gaat om terugkomen uit geslagen positie. En zolang deze 2-0 op het bord staat en Bayern op deze manier blijft voetballen, moet Real Madrid zich nog altijd zorgen maken. Maar... Wat voor Real Madrid natuurlijk wel comfortabel is, is dat de ploeg achterover kan leunen. En kan wachten op de kansen die het kan krijgen via een counter, via de snelle mensen voorin. Die snelle mensen heeft het natuurlijk zeker in de vorm van Benzema en Cristiano Ronaldo. De man van de twee treffers tot nu toe, 22e minuut. 2-0 voor Real Madrid. bezit voor Badstuber, badstuber Baloteng. Dat is in de breedte achterin. Dat zijn de twee centrale verdedigers. Bal weer terug naar Badstuber. Die staat nu in de middencirkel, droog van de middenlijn. In één keer geopend naar Gomez die de bal aanneemt met zijn rug naar de goal. Het is Schweinsteiger overigens die nu de bal breed geeft naar Robin. Robin Laam die meegekomen is. Dat is dus altijd de gouden formule nog steeds met die Duitsers. Hij aan de rechterkant. Laam wil zijn tegenstander Marcelo opzoeken. Dat is dan nu even zijn tegenstander. Bedenkt zich, geeft de bal breed. Luis Gustavo schiet van afstand. En ook die bal gaat hoog uit de meter naast. Dat zijn geen kansen. Dat geldt voor dat schot van zo even van Gomez ook. Het zijn mogelijkheden in het beste geval. Maar het geeft wel aan dat je je tegenstander onder druk hebt staan. We zagen het Barcelona in de fase ook gisteren doen. De Barcelona denk je dan altijd doe het in ieder geval niet en blijf combineren. Maar in dit geval begrijp ik het. Twee schoten van Bayern in korte tijd. Waarschijnlijk om toch te onderstrepen. Al was het maar voor je eigen gevoel. Wij uh, zijn er en wij doen echt mee. Heinkes op de bank bij uh, Bayern München 66. Heeft een gigantisch rood hoofd. Alsof het... Uh... 43 graden is in Madrid op dit moment. En hij vol in de zon zit. Valt allemaal mee. Het is een graad of 14. En die Henkes zit zich gigantisch op te winden. Zijn collega overigens Mourinho doet dat ook een beetje. Richting de scheidsrechter. Kassei voor de eerste keer. Houdt zich kalm. Toch de laatste tijd. Mourinho is in het verleden wel eens anders geweest. Maar nu moet hij toch gewoon zorgen maken over deze aanval van Bayern. Want daar komt de ploeg uit München weer met Gomez. Gomez vanaf de rechterkant nu voorzet. Niet tot bij Ribery Die zich had gemeld voor het doel. Taken wat dat betreft even omgedraaid. Want het is toch Gomez die voor het doel hoort staan. En voorzetten van Ribéry of Robbe hoort af te ronden. Maar nu heeft die spits die een goed seizoen doormaakt. Gomez, 26-jarige Duitser die we nog wel tegen gaan komen. Zich laten zakken. Het levert dus niets op. Van achteruit bij een opnieuw het gaat dus met Bad Stuber naar de linkerkant. Naar de man van de hensbal en van de penalty, Alaba. Een gele kaart en de man die de finale mist. Dat zal hem de rest van de avond blijven achtervolgen vrees ik. Nu is Schweinsteiger aan de bal en die gaat op avontuur. Maar dat is geen avontuur van waar je postkaarten, ansichtkaarten naar huis gaat sturen. Het avontuur duurde ongeveer een seconde. En toen was hij de bal kwijt. Die komt aan de rechterkant voor de voeten van Di Maria. Die kijkt en kijkt en kijkt en kijkt. En schiet dan de bal via Robben. Maar uiteindelijk ook nog via zichzelf over de zijlijn. Dat is wel heel dom. Van de Argentijn. Zo krijgt het elftal van Hainke zijn ingooi te nemen via Alaba aan de linkerkant van het veld. Meter of tien over de middenlijn. Ter hoogte van Gustavo op de middenlijn komt die bal dan terecht. Die loopt een paar metertjes en kijkt dan vervolgens waar hij met de bal naartoe kan. Robben zou kunnen in de breedte merkwaardig genoeg. Die staat nu als een soort linkshalf op het veld. En wil graag de bal even voelen. Geeft hem dan breed aan Schweinsteiger. Waar zijn de mensen die voor gevaar kunnen zorgen? Alaba loopt door, dat lijkt me niet degene. Ribery nu wel aan de bal, maar die moet dan eigenlijk ook weer terug. En geeft de bal maar weer breed aan Luis Gustavo. Ja, het valt me op dat Robben nu uh, volledig op de as loopt. Dat doet hij natuurlijk aan de ene kant om ruimte te creëren voor Laam aan de rechterkant. Maar zo ver naar binnen kan toch ook niet helemaal de bedoeling zijn. Het wekt de indruk dat Robin ergens is ontevreden is over het aantal ballen dat hij tot nu toe heeft gekregen. Aan de andere kant kan je zeggen. Ja, die ene die hij kreeg had hij moeten maken voor leeg doel. Schoot hij over het doel van Casillas. En dat was een kans geweest om in de wedstrijd te komen en naam te maken. Nu balverlies van Bayern, Balverlies dat wordt heroverd door Luis Gustavo. Wil Alaba aanspelen aan de linkerkant. Dat mislukt. En dan komt Real eruit in de situatie waar ze dus... Op loeren. Counteren. Aan de linkerkant met Ronaldo. Ronaldo, dubbele schaar langs Laam. Ronaldo, voorzet voor het doel. En daar gaat de bal. Uiteindelijk niet het uh, doel in. Wat een geklungel achterin bij Bayern. Met Noyer, die eerst een hand tegen de bal krijgt. Daarna krijgt de verdediging van Bayern de bal niet weg. En wordt het alsnog gevaarlijk. Nu Marcelo het strafschopgebied in. Marcelo, Benzema. Komt hij nog tot de schot of tot de voorzet? Nee, paniek. Noyer heeft hem te pakken. Jongen, jongen, wat een wedstrijd. Wat een uh, momenten voor het doel. 25 minuten gespeeld. Ik heb het gevoel dat ik al naar uh, drie finales heb zitten kijken. Zoveel gebeurt er. En het blijft maar gaan in een tempo onvoorstelbaar, werkelijk. Ademhalen doen wij morgen weer. Kan het Unie aanbevelen. Maar Gomez kan alweer pasen. En daar is de kans voor Kroos. Die geeft de voorzet terug naar Gomez. Krijgt hij wel of niet een duw in zijn rug? Ja, hij krijgt een duw in zijn rug. En de bal gaat ook daar op de stip. En zo uh, wordt deze wedstrijd gekker en gekker. 26e minuut. Strafschop voor Bayern München. Nadat Gomez, die de 1-2 zelf opzet, een uh, duw in zijn rug krijgt. De dader Pepe krijgt daar ook nog geel voor. Ja, ze willen rood bij Bayern. Maar ja, de, uh, omdat hij niet daarmee aan. een doelkans ja. zou hebben ontnomen. Dat vind ik eerlijk gezegd wat ver gaan. Er Stonden er van nog twee ook. Pepe kan de kaart overigens hebben. Want die is daarmee niet geschorst voor de finale. Zeg nog eens tegen de scheidsrechter, ik deed het echt niet. Maar de bal gaat op de stip, zoveel is zeker. Na de voorzet van Kroos. En de duw in ja, de rug, dus oh Ja, het ja, is een duw in de rug. Hij houdt hem echt helemaal vast. Hij moet nog wel een metertje denk ik, overbruggen. Gomez naar de bal. Maar goed, Robben. En die gaat de strafschop nemen voor Bayern München. De laatste keer deed hij dat tegen Dortmund. Dat was niet zo goed nieuws. Hij miste in uh, de wedstrijd tegen Dortmund. 27e minuut. Robbe, en hij heeft hem te pakken. Zijn doelpunt. 2-1. Maar oh, oh, oh. Wat zit Casillas dichtbij en wat scheelt het weinig. Of de doelman van Real Madrid had weer een inzet van Robben gekeerd. Maar gelukkig voor Robben. Nu niet. Het is 2-1. En op dit moment staat het dus over twee wedstrijden gelijk. Zou het afgaan op een verlenging. Maar zover is het nog lang niet. Robben neemt zijn verantwoordelijkheid wat dat betreft. Is niet angstig na die misser eerder in de wedstrijd. Is niet angstig na die missen tegen Dortmund. Het is niet een al te beste strafschop. Want Casillas raakt de bal aan. Maar waar eerder in het verleden de teen van Casillas genoeg was om Robben van een doelpunt af te houden. Zijn de vingertoppen van Casillas nu niet genoeg. De bal gaat via de binnenkant van de paler in. Casillas, hij had hem bijna. Maar dat telt niet. Het is 2-1 en het is verdiend. Ja, ik euh, hoor je net over een verlenging. Dat is natuurlijk strikt genomen met deze stand het geval. Dat we op weg gaan naar een verlenging. Maar ik denk dat het vanavond 5-5 wordt. Of 7-9. Want het kan niet zo zijn dat deze wedstrijd blijft op de score zoals hij nu al is bereikt. 2-1 na 27 minuten. Het had bij wijze van spreken nu al 3-3 kunnen zijn. Bayern krijgt met die goal natuurlijk wel waar het recht op heeft. Komt alweer ook na een overtreding nu op Riberius. dat denk ik? Daar krijgt Arbeloa een kaart voor. Nee, die wordt alleen maar bestraffend toegesproken. Nadat hij toch van de middenlijn zijn tegenstander, de Fransman, onderuit kegelde. Die zal het voelen. Robben zal nu denken. Weet jij ook eens hoe het is? Het is overigens, het is overigens de speler, Ribery. Uh, op wie het meeste overtredingen zijn gemaakt in deze Champions League. Want alles wordt bijgehouden, dat weet je. En uh, op deze. Nou, dit valt wel mee hoor. Uh, ja, op deze Ribery zijn 37. Dus met deze wedstrijd erbij tenminste al 38. En volgens mij nu 39 overtredingen gemaakt. Geen speler op wie zoveel overtredingen zijn gemaakt. Goed. Het is maar dat u het weet. Na 28,5 minuut. Ribéry loopt weer. Real-Bayern 2-1. Na een klein half uurtje. En de vrije schop voor de Duitsers. Ja, Robben krijgt uh, aan de zijkant wat aanwijzingen van Heinkes. heeft ook wat water gehaald. Want het moet toch een uh, vermoeiende bezigheid zijn dit. Dat is het natuurlijk altijd, topvoetbal. Maar in dit tempo... wordt er toch behoorlijk wat van het menselijk lichaam gevraagd. Opgevangen. De bal achterin door Sergio Ramos. De kant van Real Madrid. Lange bal naar voren. Opgevangen door Benzema. Met de borst knap gedaan. Benzema kan verder. Omdat Euziel zich daar ook heeft gemeld. Euziel overigens de aangever. Van de goal van Ronaldo. In de 14e minuut. Heeft dus weer een assist te pakken. De Duitser tegen de Duitse ploeg. Tegen de Duitse ploeg. Bayern München dus. En Bayern München moet nu toezien hoe Real een vrije trap krijgt. En gaat nemen. Maar het is ver van het doel. Dat hoeft met Cristiano Ronaldo niet al te veel te zeggen. Want het schot komt er. En Neuer... Kennelijk wordt hem met zicht enigszins ontdomen. Want hij schrikt toch van uh, die bal van ver. Schot uh, van Cristiano Ronaldo. Dat hij kan schieten weten we natuurlijk. Maar Noyer schrikt er toch van. Ook omdat Pepe daar voor zijn neus nog bijna de voet tegen de bal krijgt. En nog gevaarlijk had geweest. Telt niet verder. De bal gaat niet tussen de palen. Maar naast dus blijft het 2-1. Na een half uur pas. Ja, Robert krijgt de bal aan de rechterkant. Wil zijn tegenstander Marcelo wel opzoeken? Moet het voorbij of niet? Dreigen, dreigen, dreigen, dreigen. Toch maar weer naar binnen. Dan is hij hem eigenlijk half kwijt. Probeert hij de bal in het strafhofgebied bij Ribery te krijgen. Dat mislukt omdat de Spanjaarden daar een been tussen zetten. Dan krijgt Benzema de bal die hem verplaatst aan de rechterkant. Dat doet hij goed overigens. Die Maria. Dan uh, komt ook Eusiel mee. Die is aanspeelbaar aan de rechterflank. Dan krijgt nu de bal. Cristiano Ronaldo duikt op in het centrum. Aan de andere kant komt dan voor Benzema de ruimte. Hij krijgt de bal vanaf de linkerkant. Gaat het strafhofgebied binnen. Benzema is er ruimte om te schieten. dat is er. En die bal indraait. Nou, ik zeg Brazilië kakka op het uh, WK kwartfinale. Die Stegeleburg er nog net uithaalt. Nou, zo'n bal. Alleen, uh, nu gaat die bal net naast. Maar het had een beetje hetzelfde idee. Het, ja, we hebben gezegd het kan 3-3 zijn. Inmiddels kunnen we ook zeggen het kan ook 5-5 zijn in deze wedstrijd na een half uur. Want dit was een heel best schot van de Fransman. Gisteren was het in Barcelona toch vooral spannend. En lang niet altijd goed. Dit is een geweldige wedstrijd met twee ploegen die aan elkaar zijn gewaagd. Met misschien wel een iets beter Bayern, maar een Madrid dat op voorsprong staat. 2-1. Nogmaals over twee wedstrijden gezien op dit moment gelijk. Want eerder in München vorige week ook 2-1. Bayern mag nu door aan de linkerkant van het veld. Waar uh, Bayern wel zo sportief is om de bal nu buiten de lijnen te gaan trappen. Zij het uh, niet uh, heel gemakkelijk. Omdat er een blessure is bij ik denk Arbeloa. Of Di Maria. Het is Di Maria die ligt. Di Maria die overigens ook bekend staat om het feit dat hij wel uh, wat toneelspel in zich heeft. Hier krijgt hij een tik tegen de knie. Hier is het geen aanstellerij. Het is een behoorlijke tik die wordt uitgedeeld door de man van achter. Dat betekent dat Alaba heeft uh, gezorgd voor het feit dat de uh, wel even buiten de lijn is geweest. Maar hij staat alweer. Di Maria. En dus kan Bayern door met de bal aan de rechterkant van het veld. Robben. Robben. Die speelt op Luis Gustavo. Die opent, maar niet op een al te beste manier naar de linkerkant. Waar Alaba niet bij de bal kan. Slordig. Luis Gustavo op het midden. Overname Real Madrid aan de rechterkant van het veld. De ingooi halverwege de eigen helft. En dat uh, mag Real dan doen in de relatieve rust die zich van deze wedstrijd meester heeft gemaakt na 32 minuten. Of relatieve rust ook betekent dat het daadwerkelijk rustig is. Dat waag ik te betwijfelen. Want deze wedstrijd heeft het een beetje in zich om helemaal niet meer tot bedaren te komen. Terwijl nu Ziel vanaf de linkerkant ontsnapt. En één beweging twee man kwijt is met de bal die hij daarbij aanneemt. Maar dan door de derde tegen de vlakte wordt geholpen op een correcte manier. Want de wedstrijd gaat gewoon door. En Neuer die de tussenspelbal van Bart Stuber krijgt heeft hem richting de middenlijn getrapt. Dan komt hij op het hoofd van Kedira. Kedira, Xabi Alonso die verspeelt de bal eigenlijk half. Maar krijgt steun, krijgt zoveel steun dat uh, München de bal niet in het bezit kan krijgen. En Cristiano Ronaldo weg is vanaf de linkerkant. De bal naar binnen steekt, dan wordt hij niet goed geraakt. In tegendeel zelfs door oh. de verdedigers van Bayern. Maar toch komt hij weer terug naar Neuer, de keeper. Ja, het is uh, wat dat betreft wat nerveuzig nu en dan. Maar in het spektakel dat ons geboden wordt, kan ik u er nog wat bij voorstellen ook. Ja, we zeiden in de voorbeschouwing al dat uh, het zwakke punt zeker van Bayern achterin ligt. En dat uh, wordt toch wel voortdurend bevestigd, de tweede goal. Van Cristiano Ronaldo was een fout. En als de 1 in het strafgebied voor Neuer verschijnen... dan is het ook doorgaans gevaarlijk en ziet het er iedere keer paniek uit. Gelukkig voor Bayern gebeurt het niet al te vaak. Want Bayern heeft veel balbezit en heeft nu dus ook de bal. Met Robben in de middencirkel, weer van de zijkant afgekomen dus. Speelt die Kroos aan, schot van afstand geblokt. Door Pepe die wat weglijdt, maar wel de bal wegkrijgt. Opnieuw heroverd door Luis Gustavo en daar komt Bayern dus weer... Door het goede werk van Luis Gustavo. Zwijnsteiger tikt. Bal via Ribéry naar achter Naar Badstuber die inloopt. Bal komt terecht bij Kroos. Is er ruimte om uit te halen. Balletje breed op Gomez. Daar gaat hij denk ik. Nee. Casillas. Geen buitenspel was het voor Gomez. Die even naar de zijkant kijkt. Naar de assistent. Nadat hij gemist heeft. Om te kijken of het uh, daadwerkelijk geen buitenspel was. Of de vlag omlaag bleef. Dat was het geval. En dan heeft hij het zwak afgerond. Want die inzet gaat recht op Casillas af. Volgende voorzet weer richting Gomez. Weer Casillas. Ribéry in de rebound. Wordt hij daar niet uh, neergelegd? Ribéry nee, zegt de scheidsrechter. En dan kan Real Madrid uitverdedigen. Wat een paniek nu achterin. Bij de Madrilene met kansen. Twee voor Gomez. 1 voor Ribéry. Maar Casillas houdt zijn ploeg op de been. Het houdt niet op in deze wedstrijd. Ik had ook het gevoel dat Ribery daar wordt uh, neergelegd door Xabi Alonso. Maar de scheidsrechter heeft dat niet gezien of niet willen zien. Kiest uw favoriet na 34 minuten. En wil de bal niet nog een keer voor de Duitsers op de stip leggen. Het zou helemaal wat zijn in een halve finale. Drie strafschoppen binnen een half uur. Maar ja, als het er een is, is het er een. We hebben nog geen herhaling van gezien. Als hij nog komt, gaan we er eens goed naar kijken. Want de eerste reactie van Jeroen was ook de mijne. Balbezit zit voor Sergio Ramos. Met nog 10 minuten te gaan in deze Onwaarschijnlijke eerste helft in Madrid. Pepe krijgt de bal. En paast in de richting van Cristiano Ronaldo. Aan de linkerkant van het veld. Daar duikt dan Euziel op. Die de bal bij de cornervlag kan binnenhouden. Cristiano Ronaldo schiet hem dan te hulp. Krijgt dan de bal. Draait weer terug naar de cornervlag. Gaat er twee van de Duitsers voorbij. Wacht op een derde. Er komt de sliding. En dat levert dan een hoekschop op voor Real Madrid. Na nou, de sliding van Boateng. Dat is, ik denk, de eerste hoekschop voor de Spanjaarden in deze wedstrijd. Daarmee neemt hij. In zekere zin ook wat risico, want hij gaat er, laat ik zeggen, nogal fors in. Ja, met twee gestrekte benen op de bal. En uh, gewoon een hoekschop geeft hij de scheidsrechter. had. hij ook kunnen fluiten voor vrije trap en een gele kaart voor Boteng. Niet gedaan. Nu de hoekschop. Vanaf de linkerkant uitraaiend. getrapt. op blijft staan. Dat is gevaarlijk. bal komt uh, terecht op 18 meter van het doel. Op het hoofd van Xabi Alonso. Maar die krijgt de bal niet tot bij een medespeler. Robben terug naar Laam. Daar komt uh, Bayern moeizaam uit. En dus zijn de problemen terug. Want de uh, balbezit is voor Peppe. Peppe met een goede paas. Jawel, Peppe met een goede paas. Ik herhaal het nog maar een keer op Benzema. Benzema, actie op de as van het veld. Daar is het druk. Dus wordt hij even tegengehouden door uh, Luis Gustavo en Boateng. Volgende overtreding op een levensgevaarlijke positie. Die Maria naar de grond gebracht. Het is een meter of twintig van het doel. Links van het strafschopgebied. En dan weten we het wel. Real Madrid heeft het kanon. Cristiano Ronaldo heeft er al twee in liggen. En ik lees hier één keer eerder in zijn professionele carrière. Had hij minder dan veertien minuten nodig om twee doelpunten te maken. Dat was dertien minuten tegen... Uh, Portsmouth voor Manchester United. Je kunt het maar even weten ja, als feit. Zeker. Ik vind het een ongelooflijk leuk weten dingetje. 8 <laughs> minuten nog te gaan in de eerste helft. Real een vrije schop. En Cristiano Ronaldo, natuurlijk hij, achter de bal wordt het gekker. En maakt hij maakt bijvoorbeeld een einde aan de mogelijkheid van een verlenging. Dat zou een goal uiteraard betekenen vanaf nu. Met deze twee in stand. Daar klinkt het fluitje. Gaat hij het in één keer doen? Hij doet het ineens. En een bal, Maar niet al te ingewikkeld voor Nooyen die de bal op zich af ziet komen... Niet al te veel snelheid, niet al te moeilijk. Terwijl hij u ver uitrolt of uitgooit, Noyer, maar de bal uiteindelijk niet bij Robben krijgt, daar zit Marcelo tussen. Overname is het dan toch weer van Bayern, maar helemaal achterin via Badstuber. En dus krijgt Real rustig de gelegenheid om zich weer te verplaatsen. En dat allemaal dus, die vrije schop en alles wat ervoor gebeurde. Omdat Pepe een goede paas gaf. Over het algemeen weten wij, geeft Pepe alleen een goede paas als Messi de bal is. <laughs> Acht doelpogingen voor Bayern München, 7 voor Real Madrid. In een wedstrijd die over acht minuten voorlopig even afgelopen is. Want dan is het rust. Maar je zou eigenlijk willen bidden dat deze wedstrijd nooit stopt. Want dit is waarvoor voetbal uitgevonden is. Dit is waar voetbal voor bedoeld is. Het is ontzettend vermakelijk. Het is een geweldige strijd tussen twee topploegen uit Europa. Voor een plaats in de finale van de Champions League op 19 mei. Zaterdag 19 mei in München 2-1. Voor Real Madrid, twee keer Cristiano Ronaldo. Eén keer Robben vanaf 11 meter. Balbezit voor Badstuber. Op de veldhelft, heel langzaam. Van Real Madrid speelt hij breed op de middenlijn. Robben gevonden. Even aan de linkerkant. Aan zijn, zou je bijna zeggen, ooit vertrouwde linkerkant. Wil hij zelf schieten? Er is ook niemand voor het doel waaraan hij de bal kwijt kan robben. Ja, nu mist hij dan een meter of drie over het doel zou je zeggen: Moet je het dan wel proberen uit zo'n hoek? Maar hij heeft het in het verleden ook wel eens gedaan. Vanuit zo'nzelfde positie. Dus uh, dan mag het ook wel een keer naast gaan. We zien nog een keer rustig die kans van Gomez. Een minuut of vijf, uh, zes eerder. Recht op Casillas af. Die had er eigenlijk ook in gemoeten. Ja, voor een uh, spits van uh, zijn kaliber zal dat in ieder geval beter moeten. Hij staat tweede op de topscorerslijst van de Champions League dit seizoen. Gomez 12 goals. Messi is uh, nummer 1, die heeft er 14 in liggen. Maar daar had hij eigenlijk wel wat meer mee kunnen doen. Maar dat deed hij dus niet. De bal bezit voor Bayern München aan de linkerkant. Robben ziet de bal over zich heen. Zijnen twijfelt eigenlijk of hij hem nog moet koppen of niet. Die bal wordt door een van de spelers van Madrid dan wel aangeraakt. En zo, als hij over de zijlijn gegaan is, mag Bayern nog een ingooi gaan nemen. Dat gebeurt dus vanaf de linkerzijde, maar gaat wel terug. Waar Gustavo nu de bal krijgt. In de eerste helft nog zes minuten ruim op de klok. 2-1. De voorsprong voor Madrid. 1-0 Ronaldo, penalty. 2-0 Ronaldo. 2-1 Robben, penalty. En dat was na 27 minuten de stand. Terwijl Bayern nu met een diepe bal in de richting van Gomez komt. Maar die kan door Gomez niet worden bereikt. En gaat voor Real Madrid ter hoogte van de cornervlag over de zijlijn. Zodat er een ingooi gaat volgen voor de ploeg uit Madrid. En die ingooi is inmiddels genomen. Komt er voor de voeten van Benzema. Benzema draait handig weg tussen twee, drie man. Geeft dan de bal mee aan Ezil. Die hem onder druk van uh, wie is dat moet nu moet controleren. Dat lukt. Dan wil hij er aan de buitenkant nog langs ook. Voelt dan een handje op zijn rug. En gaat liggen meter of twee over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Bart beknikt knikt en zegt niks aan de hand. Eusiel kijkt naar de scheidsrechter en zegt dat heb je goed gezien. Vrij schop voor Madrid. Ja, we hebben het over deze scheidsrechter gehad. Uh, voor de wedstrijd, zo'n 10 minuten voor de aftrap. Hij heeft twee strafschoppen gegeven, twee gele kaarten. Ik vind dat hij het fantastisch doet tot nu toe. Het zijn beslissingen die ik wel begrijp. Over de hensbal kan je misschien wat kant op. Maar ik begrijp dat hij hem erop legt. Gele kaarten, ook niets mis mee. En de wedstrijd in zo'n hoog tempo met zoveel duels... Het zo vaak goed zien. Complimenten aan de Hongaar tot nu toe. Voor zover die uh, nodig zijn van mijn kant af voor hem. Balbezit voor Real Madrid. Kedira heeft de bal opgevangen. Het gaat helemaal terug naar Pepe. Pepe breed op Sergio Ramos. Denk kant van het veld. Balbezit met nog vijf minuten in de eerste helft. 2-1 voor Real. Bal terug de middencirkel in. Waar er uh, wat tijd nodig is. Door, ik denk dat dat uh, Sergio Ramos is of uh, is dat Xabi Alonso. In ieder geval gaat de bal nu naar de linkerkant naar Marcelo. Marcelo speelt in op Eusil. Eusil wordt even afgeschermd. Ingooi gaat naar Real Madrid. Halverwege de helft van bij Munich aan de linkerkant heeft Marcelo gegooid. Maar ook ingeleverd bij Robben. Die zijn verdedigende werk doet en Laam het balbezit geeft. Laam ook gelijk onder druk gezet. Madrid geeft snel druk op de bal, maar Bayern voetbalt dat rustig uit en volgt nu de lange bal van Neuer naar voren. Vier minuten nog te gaan in de eerste helft. Een baltocht van de middenlijn. Gomez en Sergio Ramos houden elkaar een beetje vast. Pepe kopt, Sergio Ramos verlengt de bal naar Arbeloa. Dat is de zeg maar, relatief vrije rechterkant nu. Maar dan meteen de diepe bal komt in de richting van Di Maria, maar die bal is uit het lood. Di Maria doet nog alsof hij door Alaba ten val wordt gebracht, maar er is geen sprake van. Hij is dan nog wat minder aanwezig geweest eigenlijk. En nu aan de linkerkant van het veld kan Bayern overnemen. Dan komt de bal uiteindelijk voor de voeten van Boateng. Halverwege zijn eigen helft. Bart Stuber in de breedte. Kroos heeft zich even laten zakken. Krijgt ook de bal nu in de voeten. Staat nu zeg maar tussen zijn twee centrale verdedigers in op de eigen helft. Dat is voor een aanvallende middenvelder niet de beste positie. Hoewel je het wel vaker ziet dat als die jongens even een tijdje de bal niet hebben gehad. Dat ze hem even willen voelen. Natuurlijk op deze manier ook wat ruimte creëren voor doorlopers. Zoals bijvoorbeeld Schweinsteiger of Luis Gustavo. Maar de bal naar de buitenkant. Robben. In duel weer met Marcelo. Robben, Robben, Robben. Komt de zijlijn wel heel dichtbij. Komt ook Cristiano Ronaldo mee. Nou is hij er toch langs. Maar tikt Marcelo nog net de bal buiten. En mag Bayern gaan gooien. Ja, ik zit zo eens aan het stand te kijken Bas. En wat we nog niet hebben gezegd. Want het is eigenlijk zo logisch als wat voor ons. Als Bayern er één maakt. En dan zijn ze dus natuurlijk al dichtbij geweest via Gomez. Dan moet de Real er vervolgens twee gaan maken. Wat dat betreft is het een uitgangspositie die natuurlijk uitermate gunstig is voor Bayern München. Dat laat zien kansen te creëren. Met Gomez, met Robben, met Ribéry. En dan hoeft er dus maar één in te vliegen. En dan wordt het toch een helskarwei voor de Manilenen. In de tweede helft. Eerste helft namelijk eindig. Drie minuten nog. En dan zit het erop. Er zal niet al te veel tijd bijkomen. Misschien één, misschien twee minuten. Dus balbezit is voor Real Madrid. Achterin bij Sergio Ramos. Sergio Ramos kijkt naar voren. Ziet daar nog geen aanbod. En dus moet het breed. Naar de linkerkant naar Xabi Alonso. Xabi Alonso speelt nu wel in op Eusil. Eusil is zijn man kwijt. Dat is Laam terug naar Marcelo. Marcelo de diepte in naar Eusil. Laam laat hem los. Waarom laat Laam Eusil zo makkelijk lopen? Nu moet een ploeggenoot het oplossen. Daar is dan een overtreding voor nodig. Vind ik toch zwak wat Laam daar doet. Euziel kijkt naar de scheidsrechter. Dat de overtreding wordt gemaakt door Luis Gustavo. Kassay houdt de kaart op zak. Waar die van Madrid wilde dat hij een gele kaart geeft aan Luis Gustavo. Dat zou betekend hebben voor hem dat hij de finale zou missen als Bayern die haalt. Gelukkig voor Luis Gustavo houdt Kassai die op zak. Denkt terecht. Vrij trap is genoeg. Maar hij mag best boos worden op Laam, Luis Gustavo. Want daar begon de fout. Nog maar eens in herinnering geroepen dat Alaba al geel heeft in de finale sowieso. mist als Bayern die haalt. En dat er nog vijf van Bayern en twee van Real op scherp staan. Dat Xabi Alonso heeft plaatsgenomen achter de bal. Neuer de muur goed zet. De slotfase van de eerste helft is aangebroken. Met nog minder dan twee minuten te gaan. Real nog hadden met twee in voorstaat tegen Bayern. Twee keer Ronaldo en één keer Robben. Aan beide kanten een strafschop met Xabi Alonso. Nu de vrijschop gaat nemen. Die bal komt bij de tweede paal. En wordt niet gekopt door Sergio Ramos. Die wel mee was en de handen voor het gezicht slaat. Omdat hij zich realiseert. Dat hij in ieder geval in de eerste 43 minuten van deze wedstrijd niet zo dicht is geweest bij een kans. Hij loopt heel snel weg. Want hij begint eigenlijk op de doellijn. Dan lopen er van Real een aantal van zeg maar, de penalty's naar de doellijn toe. En hij doet het omgekeerd. En daar precies komt de bal. Nou ja, niet precies. Want dan had hij nog zijn bolletje gehad. En dat lukte dus niet. Acht keer scoorde Arjen Robben voor Real Madrid in Bernabeu. En al die acht wedstrijden dat hij voor Madrid scoorde, wist hij ook te winnen. Deze hoeft hij eventueel niet te winnen om verder te gaan. Een 3-2-nederlaag voor Bayern zou dus bijvoorbeeld ook genoeg zijn. We zitten in de laatste officiële minuut van de eerste helft. 2-1 de stand. Twee keer Ronaldo, één keer Robben. Hij heeft dus dat doelpunt al te pakken. 2-1. Wat doet Madrid nog voor rust? Gaat het de tijd pakken of wil het nog een keer aanzetten om zaken te doen? Op dat psychologische moment dat zo belangrijk kan zijn. Vlak voor de rust een doelpunt maken is meestal een extra klap. En dus gaat de bal naar voren richting Benzema. Daar is Neuer die eruit komt. De bal heeft te pakken. En zo uitrolt naar de rechterkant waar Robben de bal heeft opgehaald. Robben speelt breed op Zwijensteiger. Bal uh, moet terug, want Bayern wordt onder druk gezet. Het is ver doordekken wat Real Madrid nu doet, ook aan de rechterkant. Met Di Maria, dat wordt goed opgelost door Bad Stoeber. En als je dan druk zet en je bent de man kwijt, dan ligt er direct ruimte. En dat gebeurt ook aan de linkerkant voor Alaba. Alaba terug naar Luis Gustavo, waar ligt de ruimte? weer bij Robben die meer en meer nu aangespeeld wordt, maar er nog niet echt langs is geweest. Bij Marcelo, Robben zoekt nu de combinatie, kroos tussendoor op Gomez, Robben, Robben is een ruimte om te schieten. Dat is een vrije trap, scheidsrechter en hij geeft een vrije trap op een plek. Daar zit heel veel in, 17 meter van het doel, bijna recht voor het doel van Casillas. En dan krijg je de volgende situatie. Wordt het matte om wie hem gaat nemen, of zegt Robben gewoon ik doe het? Ik denk dat Ribery hem neemt. <laughs> Hij laat zich vallen trouwens. Ja, en dat had Pepe goed gezien. Want inderdaad gebeurde helemaal niks. Onvervalste schwalbe van Robben. Een meter buiten het strafselgebied. En het buitenkansje voor Bayern in de extra tijd van deze eerste helft, Waarin de afgelopen 10, 12 minuten eigenlijk geen doelgevaar meer is geweest. Nou ja, Kroos dus of niet? Want dat was de man van die vrije trap. Die veelbesproken vrije trap. En de aanleiding van het relletje tussen Ribery en Robben van de vorige wedstrijd. Ribery zelf, Robben zelf, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. De muur van Real is enorm. Door Casillas gemetseld. En de vraag is wie gaat er bij Bayern schieten? Zal het toch Arjen Robben zelf worden? Dan heeft hij de smaak te pakken. Het zal even de laatste momenten worden. Het wordt Robben zelf, Bal nou gaat door de muur. Oh, gered door Casillas in de verre hoek. Goede vrije schop van Robben Oeh. en een goede redding ook van Casillas. Zo zou Robben zijn... Stempel wel heel erg op de wedstrijd op de eerste helft hebben geduwd. Maar dat lukt dus door toedoen van Casillas. Net niet. De bal wordt in de muur trouwens nog aangeraakt door de hand van Pepe. Maar die probeert hij nog weg te trekken. Dus laten we daar niet te veel conclusies aan willen verbinden. Maar zo gaat het wel. En dan uiteindelijk door Casillas weggebokst. En dat is dan een spectaculair slot van deze eerste helft. Want het is rust. Nou, we gaan even wat leuks doen. Want uh, het zijn we wel aan toe.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 So may this be En don't give up the fight. Even een momentje van rust. Dat uh, kan iedereen wel gebruiken, denk ik, na zo'n eerste helft. 2-1 voor Real. Twee keer Ronaldo en Robben uit een penalty. De 2-1 belooft nog wat uh, spektakel voor de tweede helft. Voordat het over is, even naar de vaderlandse competitie. Want uh, Ajax kan dit week einde voor de 31ste keer landskampioen worden... Het zou voor de Amsterdammers een prachtig einde betekenen van een turbulent seizoen, mogen we, mogen we wel zeggen. Aan de zijlijn duurde de revolutie van Johan Cruijff voort. Binnen de lijnen bezorgde langdurige blessures van ziektorslomp van de wielboerrichter. Trainer Frank de Boer, veel kopzorgen. Ruim 2,5 maand geleden stond Ajax nog 8 punten achter op de koploper AZ. Maar door een ijzersterk competitieslot kan Ajax dus toch de titel pakken. Na een mislukte generale in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal... waarin Twente met 2-1 wint, begint het seizoen op 7 augustus met een vrije 4-1 overwinning bij de Graafschap. Een vrije trap nemen, dat kan niet altijd. De aanvoerder van Ajax brengt de Amsterdammers op 1-4 hier in Doetinchem, Prachtig ingeschoten. Theo Jansen kan dit als geen ander. Juicht niet eens heel erg. 1 tegen 4. Ajax leidt dus nu wel heel erg ruim. Twee nieuwelingen: Dirk Boerichter en Theo Jansen scoren meteen bij hun competitiedebuut. Ajax blijft zeven duels lang ongeslagen... maar al na acht wedstrijden loopt de achterstand op het verrassende AZ hardop. Oorzaak gelijke spelen tegen VVV, PSV en FC Twente. ...met een voorzet en de goal! De goal van FC Twente dan toch! En het is Luc de Jong die het doelpunt maakt. Luc de Jong die nu... De tukkers maken in de arena vlak voor tijd alsnog 1-1... De eerste nederlaag van het seizoen laat niet lang op zich wachten. Het wordt 1-0 voor FC Groningen in de Euroborg. Die rode kaart is natuurlijk beslissend voor de wedstrijd. Alleen ik vind dat we met 11 man zeer matig gepresteerd hebben. En je ziet eigenlijk na de, na de rode kaart dat je met 10 man dat je veel meer reactie ziet van de speler. Ja, dat kan ik dus niet bij. Dat je op dat moment het wel kan opbrengen, terwijl je met een man meer het niet kan opbrengen. Dus er moet een reactie van iets zijn. Om te reageren. Nou, dat, vind ik, dat vind ik slecht. Ja, dreigen jullie zo langs een achtervolgende ploeg te worden, al vroeg? Dat kan nooit de bedoeling zijn. Maar daar hoeven we ook niet in paniek voor te raken. Twente laat ook weer punten liggen, alleen hij staat nu wel al zeker zes punten achter AAC. Nou, er is helemaal geen man over bord. maar wat je terecht zegt, je moet wel achteraan rennen. En het is beter dat zij achter, je, achter ons gaan aanrennen. Maar zover is het dan lang nog niet. Trainer Frank de Boer probeert rustig te blijven, maar blij is hij niet. Een week later lukt het Ajax ook niet om thuis de topper van AZ te winnen. Sterker, Ajax moet alle zeilen bijzetten om er een... nog 2-2 van te maken. Janssen Jansen gaat schieten, 25 meter, kom! Het is Theo Jansen, de man die zo onder kritiek stond in Amsterdam... die het nu uiteindelijk doet vanaf de linkerkant. Hij staat 5, 6 meter... Theo Jansen is dan al wekenlang onderwerp van discussie. Hij speelt op een vreemde positie, brengt daar zelden iets extra's... en dreigt meer en meer een miskoop te worden. Mede dankzij Theo Jansen, jongen, waarvan jij vrijdag nog twijfelde of je het zou kunnen. Ik heb voor de eerst Theo Jansen gezien. Ja. En dat zal te maken hebben, in de eerste plaats dat Theo waarschijnlijk zich zo begon te ergen... aan alle kritiek dat hij zich anders opgesteld heeft, maar ook met zijn positie in het elftal. Maar en toch, deel... niet, toch niet de eerste helft, joh. Nee, nee. Want iedereen uh, vindt de, de niet zo goed, maar de eerste helft was loop, niet goed. Nee, in de loop van de wedstrijd groeide hij in de wedstrijd. En hoe langer het duurde, hoe meer de auto. Door een slechte teamen, decembermaand van, deel... van AZ staat Ajax bij de winterstop... toch nog maar vijf punten achter op de Altmaarders. Frank de Boer heeft altijd de steun van pers en publiek gehouden... niet in de laatste plaats omdat hij in het gevecht tussen Johan Kruijf en de rest van de Ajax-commissarissen neutraal blijft. Ook als zijn oude koos Louis van Gaal algemeen directeur lijkt te worden. Ik heb het gevoel dat je nu tussen, zeg maar, dat een vader tussen een, een zoon en een dochter uh, moet kiezen. En dat wil ik helemaal niet. En dat kan je ook niet. Want ik kan heel goed met Johan opschieten, maar ik kan ook heel goed met uh, Louis opschieten. In het nieuwe jaar blijft Ajax kwakkelen. De Amsterdammers liggen dan inmiddels uit de Champions League. En AZ schakelt Ajax in eigen huis uit in de KNVB-beker. Het dieptepunt komt op 5 februari... als Utrecht voor de tweede keer in één seizoen wint. Nu met 2-0 in de Amsterdam Arena. En ik hoef geen waarzegger te zijn en glazen bol te hebben om te zeggen dat het zeer onrustig zal gaan worden in Amsterdam. Een hele matige wedstrijd met name van Ajax. Waarin Ajax echt amper in, het, in de buurt van het doel van keeper Fernandez is geweest. Ja, net tot aan de 16 meter. Maar echt kansen heeft het niet opgeleverd. Ja, ik, ik wil helemaal niet aan de titel denken. Laten we eerst maar aan onszelf denken. En uh, we hebben gewoon keihard een overwinning nodig. En dat, uh, dat denk ik dat dat vertrouwen geeft. En dat is op het moment waar we mee bezig moeten houden, niet met de titel. Gek genoeg begint ruim twee weken later de wederopstanding van Ajax. Notabene op bezoek bij Manchester United op Old Trafford. Ajax verliest thuis in de Europa League met 2-0 en de terugwedstrijd lijkt een formaliteit. Maar Ajax wint met 2-1 en mist op een doelpunt na kwalificatie voor de volgende ronde. Ja, de goal, de goal van de Ajax is er en de maker is Toby Alderwereld. Hij steekt hem dus inderdaad richting het transgebied van Manchester United. Ajax gelooft weer in eigen kunnen, heeft een eenvoudig programma en begint aan een serie zonder nederlagen die tot vandaag de dag voortduurt. En op dat moment begint de motor bij PSV te haperen. Fred Rutte sneuvelt en ook AZ verliest als koploper belangrijke punten. Op 1 april staat Ajax toch weer bovenaan de ranglijst van de Eredivisie. En uh, ja, het verschil in de competitie is vier punten. En hier gaat Siem de Jong. Siem de Jong. En is dit meteen van de beslissing in de wedstrijd? Daar lijkt het op. Want Van den Bussen moet Siem de Jong neerleggen. En wat doet Kevin Blom nu? Gaat hij rood trekken? Ja, hij gaat rood trekken. Oh, wat een rampzalig begin is dit van de wedstrijd voor Herenveen. Van den Bussen krijgt in de derde minuut de rode kaart. En zelfs op voorhand moeilijke wels, zoals tegen Heerenveen, wint Ajax eenvoudig. Dit weekend kan Ajax de kroon op het werk zetten. Het zou de 31ste landstitel betekenen en de tweede achtereenvolgende voor trainer Frank de Boer. En voor alle duidelijkheid, komend weekend kan het gebeuren, dan moet Ajax winnen bij Twente. En dan moeten Feyenoords en AZ gelijk spelen. Komende zondag, Super Sunday, natuurlijk te horen hier live op Radio 1. Hier is Van Velden en Baby Get Higher. So free En baby get higher. We gaan terug naar Bernabeu. Jeroen Elsen van Bastigelen Stichelen. Nog even over die laatste vrije trap. Um, we hebben nu natuurlijk in die rust 23 herhalingen gezien. Je kan erover discussiëren of hij niet op de stip had gemoeten. Of gaat het jullie te ver? Nou ja, ik had er geen herhaling voor nodig. Geloof ik, in het eind van de eerste helft. Om te zeggen dat die bal niet van de hand van Pepe raakt. Um, ja, ik heb het gevoel dat hij daar wegspringt En er niet veel aan kan doen. Maar ja, dat is altijd multi-interpretabel tegenwoordig. Dat geldt ook niet voor Alaba bij die... De ja, penalty dat ook. Zit, ook wel, zit ook wel weer wat in. Nou ja, daar kunnen we dan nog vrolijk over verder discussiëren. Maar het uh, verandert uh, toch niet? Nee, dat nee. is sowieso het verhaal. Kijk, hier sta je in een muur en de muur springt. Dus dat maakt het misschien toch weer, weer wat anders. Nou ja, oké. Okay. Misschien dat we het er straks nog over hebben als het uh, van belang zou zijn. Dat zou maar zo kunnen. Tweede helft staat op het punt van beginnen in Madrid. Real Bayern is 2-1. Ronaldo penalty 1-0 na 6 minuten. Ronaldo na 14 minuten 2-0. En een strafschot van Robben na 27 minuten zorgt ervoor 2-1. En de tweede helft is in gang gezet inmiddels door Real. Ik heb de indruk dat er niet gewisseld is als dus ik even heel snel om me heen kijk. Achterin bij Bayern zie ik ook niemand anders. Nee, dat zijn nog eh, volgens mij dezelfde spelers als voor rust. En eh, nou ja, 45 minuten spektakel hebben we gezien. Dus laten we er dan nog maar 45 minuten leuk voetbal bij doen. Daar, eh, zijn we wel weer toe. En misschien nog wel meer. Want als het, <laughs> het 2-1 zou blijven dan zouden we verlenging gaan krijgen. Maar die weg is nog lang. Arbeloa speelt in voor de eerste keer aan de rechterkant. Benzema met een scherpe voorzet. Die uh, voorlangs valt bij Neuer in het doelgebied helemaal. Daar laat de doelman uh, de bal gaan. Daar neemt hij risico. Want voor hetzelfde geld loopt er een van Madrid in op die bal. Ronaldo kiest nu ervoor om uh, weg te lopen. Een paar passen naar achter te doen. En daardoor komt hij niet aan. Die scherpe voorzet van Benzema vanaf rechts eerste kant naar rust. Want zo mag je dit toch wel noemen. In ieder geval een eerste dreigende situatie. Even nog als aanvulling op Bas. De doelpunten hebben we gehoord. De gele kaart en daar nog bij Pepe heeft er één gekregen aan de kant van Real Madrid. En aan Laba aan de kant van Byron, de linksback. En die kaart betekent dat hij een eventuele finale voor Byron moet missen. Verder... Doet die scheidsrechter het uitstekend. Heeft twee gele kaarten dus uitgedeeld. Laat het niet uit de hand lopen. De Hongaar heeft het behoorlijk voor elkaar, vind ik. Balbezit Badstuber. Achterin, links in het blok. Scherp ingespeeld op uh, Kroos. Die zich heeft laten zakken. Kroos kaatst op Boateng. Boateng kiest voor een bal naar de rechterkant. Naar Robben. Robben, voor de eerste keer zet hij aan. Naar rust. Zoekt hij niet echt actie op bij Xabi Alonso en Marcelo. Maar nu is hij wel weg. Robben. En wie pakt hem op? Dan moet Sergio Ramos uitstappen. En zo ontstaat en er wellicht wat ruimte in het centrum. Maar Bayern kiest ervoor om de bal de drukte uit te halen. De beginnen aan de andere kant waar de bal ongetwijfeld via Luis Gustavo naartoe gaat. Alaba komt op en ontvangt ook. Luis Gustavo is doorgelopen. Daar heeft uh, Alaba dan geen oog voor. Zo gaat de bal weer terug naar Schweinsteiger. En het lijkt het erop dat Bayern vooral zin is om in het begin van deze tweede helft... niet alleen heel voorzichtig te opereren, maar ook met veel gevoel... Voor balbezit. Nu Robben en Ribéry dicht bij elkaar. Zou dat een aardige combinatie kunnen opleveren? Robben geeft de bal niet terug aan Ribéry. Draait. Geeft hem nu wel terug. Dat is goed gespeeld. Moet er een voorzet komen van Ribéry. Bal weggekomen door Sergio Ramos. Opnieuw voor de voeten van Laam. Die dan een voorzet geeft. Dat de er is Gomes. Die kopt. En die komt maar een halve meter naast. Dat is echt niet zo'n niet zo slechte kans hoor. Dat is een goede kans. En hij is Pepe in de lucht. Niet voor het eerst vanavond te snel af. En dat doet hij dus uitstekend. Gomes. Hij staat dus nog niet op het scorebord. Maar bijna, want dit scheelt echt nou een decimeterje. Of die bal valt binnen in de verre hoek. En dan heeft Pepe het nakijken en Casillas ook. En heeft Real een probleem. Want dat schetsen wij natuurlijk. En dat weet iedereen die kan rekenen zelf ook wel. Dat als Bayern een goal maakt, dat Real er nog twee nodig heeft. Dus een goal van Bayern betekent een groot probleem voor de koploper van Spanje. Ja, toch een opmerkelijk gezicht om Gomez. Die helemaal niet al te veel beweegt. Dus rustig bijna te zien stilstaan. En als een soort uh, paniekerige clown loopt Pepe er dan omheen. Met zijn handen in de lucht te wapperen. Terwijl hij eigenlijk gewoon bij uh, Gomez kan blijven staan. Om op die manier de spits van Bayern te dekken. Dat doet hij niet en daardoor ontstond de kans. Nu levert Luis Gustavo in. Een van de midden aan de kant van Bayern. Daar op het middenveld. Een van die twee verdedigende uh, middenvelders. Maar Neuier het nu achterin moet oplossen. Dat rustig doet en Laam aanspeelt. Ik vind dat uh, Bayern toch uh, voortdurend in deze wedstrijd... Iets beter is. Iets meer uh, verzorgd voetbal toont. En dat is toch een verrassing op zich al. Dat die ploeg van Heinkes het zo goed doet hier in Bernabeu. Ribéry speelt in op Zwijnsteiger. Zwijnsteiger weer terug naar de linkerkant. Naar Ribéry. Die heeft nu uh, Alaba voor zich. Ribéry gaat zelf op avontuur en komt verder. Moet een tackle komen. En die komt er ook. Van uh, Arbeloa. Die heeft de bal geraakt. En dan gaat de ingooi naar Bayern. Was ik ook dat je mijn mening deelt... Uh, als je kijkt naar het veldspel, dan heb je toch de neiging om te zeggen dat Bayern de zaken beter op orde heeft. het beter voor elkaar heeft. En dat Real het vooral van reactievoetbal moet hebben. Eigenlijk de hele wedstrijd dan. Ja, zonder meer. Ik denk dat Bayern alleen de eerste 5, 6, 7. Is. laten we zeggen, 10 minuten van de wedstrijd een beetje onder de indruk was van alles wat hier gebeurde. En toen niet goed speelde. Veel overtreding nodig had met zichzelf stevig in de wedstrijd heeft teruggezet. Niet alleen met de goal van Robben, maar ook met een scala aan kansen en mogelijkheden daaromheen. Want... Uh... Gezien de mogelijkheden verdient Bayern het in ieder geval niet om achter te staan, minimaal gelijk te staan. Dat is dus niet het geval, maar Real heeft zijn handen meer dan vol. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er zou gebeuren als Bayern zou scoren. Want dan moet Real plotseling volle bak gas geven. En dan vind ik het wel interessant om te zien wat er gebeurt. Maar zover is het dus niet. Arbeloa heeft de bal, die Maria aangespeeld. De individuele kwaliteit bij Real is er wel, dat is geen verrassing. Kortom, één keer een bevlieging en hij ligt er aan de andere kant natuurlijk ook zomaar in. Terwijl nu... Die Maria vindt dat even zijn tegenstanders Hens heeft gemaakt. Er wordt niet voor gefloten. Sterker nog, er komt de diepe bal op Gomez. Die wordt wel weggestuurd, maar daar zit Peppe tussen met het hoofd. Dan komt de bal van de voeten van Kedira. Kedira opgejaagd door Luis Gustavo. Die maakt een overtreding. Geeft een, zijn tegenstander een duw in de rug. En nog voordat de middenlijn in zicht kwam voor Real, komt er een uh, vrije schop aan voor de ploeg. Na een overtreding dus van Luis Gustavo. 50 minuten onderweg. Eén grote kans alweer gezien in deze tweede helft voor Bayern. De kopbal van Gomez net naast. En dus 2-1 nog altijd voor de ploeg uit Spanje. Kedira is de bal komen ophalen op eigen helft. Speelt hij breed op Pepe. Pepe aan de rechterkant, nog altijd van de eigen helft. Speelt hij nu wel in op de veldhelft van Bayern waar Beloa heeft ontvangen. De kaats is van Di Maria, die ver van de zijkant afgekomen is nu. Kedira naar de linkerkant. Waar uh, is Ronaldo, kan je je afvragen. Die een stuk op tweede hoepen inderdaad toch ook nauwelijks is voorgekomen. Waardoor het goed wordt afgeschermd of niet wordt bereikt. En ook deze bal nu naar de andere kant. Naar Ezio, Zomaar over de zijlijn. Het is uh, toch niet het Real Madrid van het uh, voetbal wat je van ze mag verwachten. Het is slordig. De ploeg levert veel in. Na die goede overwinning in Camp Nou. Afgelopen weekend is het nu niet de baas in eigen huis. Staat het wel 2-1 voor. Maar is het wel de mindere ploeg. En dat voelen ook de 4000 meegereisde aanhangers van Bayern München. Waar uh, Mourinho wat klaagt. Waar Mourinho er ontevreden uitziet. Maar hij moet zich toch richten op zijn eigen ploeg. Want dat is de ploeg die op dit moment onder de maat presteert. Balbezit weer voor Bayern. Weer op een gemakkelijke manier. Neuer kan rustig aandoen, maar neemt geen risico en trapt ver naar voren. En Dat doet hij trouwens van de middenlijn waar hij moet worden doorgekopt door stijger, Die krijgt een duwtje in zijn rug, wordt niet voor gefloten. Dan verspeelt uh, Luis Gustavo even verder op de bal. En dan heeft Real hem dus met een cadeautje te pakken. Cristiano Ronaldo staat nu in de middencirkel. Omdat hij toevallig daar werd aangespeeld, terugdraaide richting de middenlijn En zijn hele ploeg eigenlijk de andere kant op liep. Nu meldt hij zichzelf maar weer voor in als hij de bal heeft gelaten aan Sergio Ramos. Aan de linkerkant van het veld krijgt dan... Uh, Kedira de bal. Die paast. En dat doet hij op Benzema. Die wil hem wel aannemen. Maar staat er. Dat is hoorbaar op de achtergrond vanwege het fluitje. Ook buiten spel. Bovendien komt hij niet bij de bal. Er gaat nog een duim omhoog van Bats. Toen naar de grensrechter. Die dat gezien heeft. Het was overigens. Blijkt uit herhaling. Niet zo ongelooflijk moeilijk te zien. Want uh, het is een meter minimaal. Dat uh, Benzema buiten spel staat. En Neuer. De keeper gaat de vrije schot nemen. De keeper dus van Bayern. Dat de zaakjes, zoals we al concludeerden redelijk onder controle lijkt te hebben. Nou zegt dat dus allemaal niks, dat concluderen we ook al. Maar voorlopig zal Bayern zich wat beter in zijn vel voelen dan Real, gek genoeg. Neuer heeft de bal ver getrapt. Dan moet het wel aangegaan worden door Robben. Natuurlijk niet de sterkste kopper, zeker niet dat Sergio Ramos zich daar ook meldt. Maar Sergio Ramos kan niet controleren. Dan een meter of drie, vier van de hoekvlag af aan de rechterkant mag Bayern gaan gooien. Geen goede aanname dus van Sergio Ramos die daarvan baalt. En Robbe laat de ingooi over aan een ploeggenoot. En die ploeggenoot heeft inmiddels gegooid naar Kroos. Kroos is de bal komen halen en opent via Zwijnsdijker terug naar Badstuber. Het gaat dus van achteruit waar Alaba weer de vrije man is. Maar Alaba laat het daar zich voorbij gaan want de bal gaat aan de andere kant op naar Boateng. Boateng via Laam, de rechterkant nu gezocht. Robbe, Robben blijft knap aan de bal. Robben kan nu versnellen. Robben, waar houdt het avontuur op? Hij wilde eigenlijk Gomez aanspelen. Dat was zo gek niet bedacht. ...waar het niet dat de Madrilene op het laatste moment zijn been uitstak... ...waardoor Gomez niet kon aannemen. Maar zoals gezegd, de gedachte van Robben, zeer sociaal, was helemaal niet raar. Maar het loopt dus voor Real Madrid goed af. Real dat inmiddels een vrij trap heeft gekregen na een overtreding op het middenveld. ze dus zitten we inmiddels in de 54ste minuut. Is het tempo niet zo hoog als in de eerste helft... ...maar dat is ook uh, fysiek gezien eigenlijk onmogelijk. Want dat kan je als voetballer simpelweg niet volhouden. Ze hebben vier keer eerder een halve finale tegen elkaar gespeeld in de diverse Europese toernooien. Deze twee ploegen, drie van de vier keer, ging Bayern door. En als je nu naar het spel kijkt, dan ben je eerder geneigd om die geld op Bayern dan op Real Madrid te zetten. Dat is toch knap. Gomez wil een paas krijgen, maar krijgt hij niet omdat Sergio Ramos er tussen zit. Kedira verspeelt de bal weer een linie verderop. Dan neemt Schweinsteiger over, die stuurt Ribery weg. Die moet dan laten zien dat hij sneller is dan Arbeloa. Dan komt hulp van Pepe. Pepe houdt de bal net binnen. En zo kan Real dan uitverdedigen, maar helemaal makkelijk gaat dat niet. De bal gaat terug naar Casillas. Daar weigert Schweinsteiger dan wel door te lopen. Die denk ik geloof het wel. Of Kroos was dat. En dan belandt de bal aan de linkerkant van het veld. Dus in het bezit van Real. Voor de voeten van de, de verdedigers daar. Sergio Ramos geeft hem maar weer mee aan Xabi Alonso. Die hem komt halen naar de linkerkant. Is er nou ja ruimte voor Marcelo. Die staat nog op de eigen helft. Maar kan eigenlijk ook wel weer geen kant op. Angstig uh, voetbal. Nu Marcelo weer met een uh, beroerde bal over Pepe heen. Hier dan ook maar weer achteraan. Slungelt de bal net binnenhoudt. En gaat inleveren bij een ploeggenoot die misschien wel iets met de bal kan. Eens kijken of dat dan gebeurt. Hij krijgt hem direct terug van Kidira, Marcelo staat vrij aan de linkerkant, maar wordt nog niet aangespeeld. En dus opnieuw Pepe. Pepe angstig. Ook weer terug. Het is uh, angstig voetbal van Real Madrid dat gewoon bang is voor en om de bal kwijt te raken. Nu moet het komen van een van de creatieve mensen en dat is dan Euzil. Euzil draait drie, vier keer om zijn eigen as, wordt dan vastgepakt door Luis Gustavo. En altijd maar het kijken naar de scheidsrechter, altijd maar de bewegingen naar Kassai... waar er eens een keer een gele kaart blijft voor het uh, herhaaldelijk vasthouden of het maken van kleine overtredingen. Zoals dit keer van Luis Gustavo... Maar die Kassai laat zich niet gek maken door de Madrilenen. Houdt de kaart op zak. Heeft wel de vrije trap gegeven. Inmiddels genomen. Bal naar de rechterkant van het veld. Naar Arbeloa. Arbeloa opgejaagd door Ribéry. Ribéry die eigenlijk nu in de achtervolging moet om te verdedigen. Dat doet hij ook bij Di Maria. Die trapt hij dan op de hakken. Ribéry. En dan komt de volgende vrije trap daar voor Real Madrid. En is er nu ook wat irritatie van Ribéry. Die vindt dat er niets aan de hand is. Was het wel degelijk. En dus kan Real Madrid die vrije trap gaan nemen. En die uh, ligt dan een meter of twee, drie over de middenlijn. Ik Zit even te kijken naar de opstellingen, wat ze nog op de bank hebben zitten. Eerst maar eens kijken naar deze paas op Benzema. Die aardig is en dat is een goed schot. Zeg in de verre hoek, de redding van nooit en nauwe nood. Die bokst de bal er weer zijn doel uit. Dat is een uh, kans die je eigenlijk niet ziet aankomen. Naar nou, die snel genomen vrije schot. Plotseling duikt Benzema met redelijk wat ruimte op nu aan de andere kant de tegenstoot als Robben Paas, Wat de bal nu bij Ribéry krijgt Kan Gomez wel een kop nu wel ziet winnen van Xabi Alonso maar. Uiteindelijk ploft die bal er voor de voeten van Marcelo. Zo gebeurt er dus plotseling toch weer van alles na 56 minuten. 2-1 is nog altijd de voorsprong voor Real. Benzema avontuur verspeelt de bal. Overgenomen door Bayern München. En ligt er nu in de tegenzone wat ruimte daar. Dat zou maar zo kunnen. Vier mensen van Real of van Bayern mee tegen vijf terug van... De ploeg uit Madrid. 1-2 zoekt de Ribery. Met, ja, met wie eigenlijk? Kroos. Die legt nu de bal. Als die met een gelukje krijgt. Toch voor de voeten van Gomez. Die moet schieten. Gomez. Schiet dan. Gomez. Maar schiet in de handen van de keeper. Wat duurt het lang? Ja. Het lijkt alsof hij twijfelt. En weer naar de grensrechter staat te kijken. Van sta ik buiten spel of niet? Kan ik wel schieten of niet? Staat er nog iemand beter voor? Dat is merkwaardig voor een spits van wie je toch gewend bent. Dat hij eigenlijk met zijn ogen dicht. Als er iets in de buurt komt. Dat ook maar lijkt op een bal. Gewoon vuurt. Ja, je ziet alleen aan omdat uh, hij komt wel in positie. Hij heeft toch iets te veel tijd nodig. De handelingssnelheid moet eigenlijk iets hoger. Dat is toch het verschil tussen tegen echte topspelen zoals Real Madrid is. Of ja, bijvoorbeeld tegen, met alle respect, een Hannover wellicht. Hij heeft gewoon net te veel tijd nodig om echt in een hoek te kunnen vuren. Gomez maar een volgende kans voor hem gaat er ongetwijfeld komen. Balbezit voor Noyer Achterin neemt hij even de tijd. Speelt hij in op Boateng. Boateng kijkt even om zich heen. En speelt Kroos aan. Zo blijft Bayern goed staande in Bernabeu. Maar staat het nog altijd op achterstand. 2-1 de stand met nog een ruim half uur. Blijft spannend. Het gaat af op verlenging. 2-1 de stand in Bernabeu voor Real Madrid tegen Bayern München. En Partij van de Arbeid, GroenLinks, SP, PVV hebben allemaal aangegeven... ...dat ze bereid zijn... ...om nou eindelijk eens een keer over taboes heen te stappen... ...over hun eigen schaduw heen te stappen... ...zelfs nu nog over hun schaduw heen moeten springen... ...het is beter met wijsheid te werk te gaan... gezamenlijk de handen aan de ploeg te slaan... ...over hun eigen schaduw heen stappen... ...D66 wil dat doen en ik roep de anderen ook toe op... ...en daar is voor nodig dat we elkaar echte nieren gaan proeven... ...het zal niet makkelijk zijn... ...dus los van de campagne zullen alle partijen in de Tweede Kamer... over hun eigen schaduw heen stappen. Tappen. Vleugel ja. ervoor. Daar nee, is hij weer. Daar is hij. Ik moest hem even kwijt. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.